Toe. Kamp hoopt dat hij daarbij kan samenwerken met alle partijen, inclusief de vakbonden die tegen hebben gestemd. Ontevreden FNV-leden hebben vannacht het kantoor van FNV Bouw in Woerden beklad. Ze zijn er kwaad over dat de vakbond heeft ingestemd met het pensioenakkoord. De naam FNV Bouw werd veranderd in FNV Sloop en de kreet Verraders werd op de gevel geschilderd. Een comité dat zich boze FNV'ers noemt, kondigt in een e-mail aan dat er meer acties komen tegen het pensioenakkoord.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 Gedoogpartner PVV wil dat het aantal niet-westerse migranten met de helft daalt. Minister Leers zei dat zijn maatregelen vanzelf zullen leiden... tot minder migranten uit niet-westerse landen. De Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard Poor's... heeft de kredietwaardigheid van Italië verder verlaagd. In mei gebeurde dat ook al. De status is nu verlaagd van a naar A... omdat de vooruitzichten voor de Italiaanse economie slecht zijn.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 Hulporganisatie Oxfam Novib waarschuwt voor hongersnood in Afghanistan. Bijna 3 miljoen mensen zouden het risico lopen op ernstige ondervoeding door tekorten wegens de droogte. Vooral in het noorden, het noordoosten en het westen van Afghanistan heeft het al lange tijd niet geregend. Oxfam Novib vraagt de internationale gemeenschap snel in actie te komen voordat de crisis een ramp wordt. De waarschuwing geldt niet voor Kunduz... waar Nederland een politietrainingsmissie uitvoert. In andere provincies is veel van de tarweoogst verloren gegaan. De Palestijnse president Abbas en de Israëlische premier Netanyahu... zijn allebei bereid tot een ontmoeting in New York. De twee zijn daar deze week voor de algemene vergadering van de VN. De Israëliërs hebben Abbas opgeroepen in New York... te beginnen met nieuwe vredesonderhandelingen. Abbas zegt dat hij op elk moment bereid is met Israël te praten. Het weer bewolkt. Af en toe lichte regen of motregen alleen in het zuidoosten. Overwegend droog en ook wat zon. Het wordt 18 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Ook morgen veel bewolking en wat lichte regen. Het wordt dan maximaal 18 graden. Namorgen meer zon en iets warmer. ANWB Verkeersinformatie. Deze spits staan er minder files, maar wel hebben we een aantal aanrijdingen. Zo is ook de A2 Maastricht richting Eindhoven... na een aanrijding afgesloten bij Weert Noord. Inmiddels staat er tussen Nederweert en Weert 5 kilometer file. Verkeer richting Eindhoven komende vanaf het zuiden... kan het beste omrijden vanaf knopend het Vonderen... volgt dan de borden Eindhoven... de route via Venlo over de A73 en de A67. Verder de aanrijding op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... bij Hoevelaken 4 kilometer, daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A15 Europoort richting Rotterdam... Is ook de weg dicht bij de botlektunnel. Meerdere aanrijdingen zijn daar geweest. Inmiddels staat er zo'n 3 kilometer file voor de botlektunnel. Verkeer kan het beste omrijden via de botlekbrug. En op de A16 nog veel vertraging, Breda richting Rotterdam. Tussen de Randweg Dordrecht en Knopend Ridderkerk, 8 kilometer. Anemiek Vogel, eigenaar van Juno you know Foods, wil graag opscheppen over Exact hier op de radio. Ze wil jou vertellen dat zij nu op ieder moment haar actuele voorraad kindersnacks kan inzien. Wat er in Exact staat, ligt ook echt in het magazijn. Ze grijpt dus nooit meer mis. Maar wij zeiden heel annemiek. Dat is heel aardig van je, maar je hebt het al zo druk. Wat je ook onderneemt, wij hebben Exact de software die je nodig hebt. Jouw branche, Your Exact. Goed nieuws voor ondernemers.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 En Marcel Ooster. Goedemorgen, we gaan er meer op achteruit dan het kabinet ons wil laten geloven. Vakbond MHP heeft dat berekend. U krijgt straks de cijfers. En de scheuring binnen de FNV lijkt compleet. De twee grootste bonden staan niet meer achter voorzitter Jongerius... maar die wil het niet over opstappen hebben. Nee, ik ben geen wegloper. Jongerius wil ook liever niet over haar positie praten. Het bereikte pensioenakkoord vindt ze belangrijker. Dat is een overwinning voor haar en voor minister Kamp. Het pensioenakkoord heeft hij, met de hakken over de sloot binnen... minister Henk Kamp van Sociale Zaken. Daarmee heeft hij toch zijn belangrijkste klus geklaard. Maar ja, er is meer te doen in Nederland. De FNV heeft de nieuwe looneisen bekendgemaakt. 2,5 willen ze erbij. In economisch moeilijke tijden, midden in de eurocrisis. Wij gaan praten met de minister. Minister Kamp, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Wensen. Laten wij maar eens met dat pensioenakkoord beginnen. Um, het is net aan, met de hakken over de sloot. Was het akkoord een gespleten vakbond waard? Nou, weinig is een gespleten vakbond waard. Het is wel zo dat dit akkoord um, oorspronkelijk op gang is gezet door werkgevers en werknemers zelf en ook de werknemers inclusief bondgenoten en advocaten hebben dat gesteund. Daarna is dat akkoord nog verder verbeterd en tja, als de mevrouw Jongerius gewoon een koers houdt en ze bereikt uiteindelijk het resultaat en het wordt door 17 van de 19 FNV-bonden gesteund en door de meerderheid van het parlement en door het kabinet en door alle andere vakcentrales en door de werkgevers, dan denk ik dat we ook met, met elkaar een keer kunnen zeggen, nu is mooi geweest en nu gaan we door. Ja, laten we dan gelijk doorgaan naar het punt van uh, de cao-onderhandelingen die eraan zitten te komen. Want u heeft nu te maken met twee zeer ontevreden bonden die bij de komende onderhandelingen hebben ze al aangegeven alsnog hun gelijk willen gaan halen. Gaat dat goed komen? Nou, twee dingen zijn erover te zeggen. In de eerste plaats natuurlijk kunnen ze in de sectoren uh, onderhandelen. Er wordt altijd onderhandeld over cao's en zij brengen in wat zij belangrijk vinden en de werkgevers doen hetzelfde en we kijken waar ze uitkomen. Dat verandert niet, ook niet door dit pensioenakkoord. Maar het tweede is, we gaan dit pensioenakkoord natuurlijk niet nou op tafel laten liggen en andere dingen doen. We gaan dit omzetten in een wet en die wet wordt aangenomen en aan een wet moet iedereen zich houden. En binnen die kaders meneer uh, van, van die wet, um, zal het dan toch nog mogelijk zijn om die twee bonden nog iets te geboeten te komen in de loop van de tijd? Zeker, want die twee bonden die blijven uh, een groot deel van de werknemers in Nederland vertegenwoordigen. Het is wel zo dat de werknemers uh, maar in beperkte mate mee hebben gedaan aan interne uh, opiniepeilingen die ze hebben gehouden. Ik geloof bij bondgenoten een kwart en bij de advocaten nog veel minder. Maar dat wil niet zeggen dat het belangrijke werknemersorganisaties zijn. En ik wil graag uh, ook met hen een constructieve relatie onderhouden in de toekomst. Ja. ja, mijn vraag is of zij dat ook met u willen. Ja, dat wacht ik dan af. Hè. Kijk, zij, zij vertegenwoordigen uh, de werknemers. En de werknemers hebben de belang bij dat voor hun, voor hun belangen wordt opgekomen. En uh, dat is toch hun taak. En ja, voor een deel moeten ze dan bij mij zijn. Ja, Maar ze hebben al aangegeven, evenveel Breed, dat ze gaan voor koopkrachtcompensatie. We zeiden net al eventjes. Ze vragen 2,5 ook 300 euro per werknemer... als compensatie voor de bezuinigingen die het kabinet doorvoert. Dat zou wel eens uh, heel lastig kunnen worden. Het lijkt me niet erg logisch dat als het kabinet moet bezuinigen, dat je dan vervolgens bij de werkgevers uh, een, een compensatie daarvoor vraagt. Ik denk dat dat uh, niet gaat. En ik denk dat het kabinet moet bezuinigen. Dat snappen ze bij de bonden ook wel. Dat kan echt niet anders. Want op het moment dat het slecht ging, de vorige crisis 2008, toen hebben we een economische krimp gehad van 3,5%. En ondertussen gingen de lonen gewoon omhoog. Mm. En dat kan natuurlijk niet. Hè? Je kunt dat een tijdje als overheid opvangen. Maar op een gegeven moment moeten de, de mensen, de belastingbetalers, dus de mensen die uitkijken. Krijgen, die moeten dat toch voelen. Het kan niet anders. Het geld, ja, het geld groeit niet aan een bom. Maar FNV zegt dat het kabinet houdt de bedrijven te veel uit de wind. En ja, als je dan te maken hebt met FNV-bondgenoten en afro die zijn betrokken bij vrijwel alle cao-onderhandelingen dan zouden zij zomaar hun gelijk kunnen krijgen. Ja, ik heb al gezegd, uh, het is zo dat ze natuurlijk kunnen onderhandelen uh, wat ze willen en dat ze moeten proberen om daar samen met de werkgevers dan uh, een conclusie uit te trekken. Maar daarnaast heb je ook dat wat we in onze wetten vastleggen en dat moet iedereen respecteren, ook uh, de bonden. Vindt u hun opstelling op dit moment onredelijk? Ja, weet je, het is niet zo goed dat ik uh, uh, ga spreken over onredelijk en ondemocratisch. Daar komt niemand wat voor. Zij bepalen zelf wat ze belangrijk vinden, waar ze voor op willen komen en hoe ze dat uh, doen. Maar ik denk dat in ons land, wij zijn echt een democratisch land, dat we ook een keer onze eigen spelregels, onze eigen democratie moeten respecteren. Als je een hele tijd met elkaar gepraat hebt en er komt dan een uitslag, dan kun je wel zeggen, ja dat is niet wat ik wil, dus ik doe niet mee. Maar je kunt ook zeggen, nou ik heb erover gepraat, anderen hebben ook hun ideeën, meerderheid is uiteindelijk voor, laten we het dan gaan doen. Kunt u nog iets zeggen over de positie van de Jongerius? want die ligt natuurlijk nu onder vuur. Dat kan de zaak ook nog bemoeilijken. Nou, Ik denk dat haar positie toch uh, sterk is. Zij heeft uh, de afgelopen jaren uh, koers gehouden. Ik heb al gezegd, dit uh, pensioenakkoord wat er nu ligt... is oorspronkelijk het initiatief van werknemers en werkgevers. Overheid is daar later bij uh, betrokken. Zij heeft uh, de hele tijd uh, koers gehouden. En ze heeft uiteindelijk ook het resultaat bereikt. Uh, ze heeft 17 van de 19 bonden achter zich gekregen. En, het federatie, uh, en de federatieraad van de FNV. Ja, en dat is het hoogste gaan. En ze hebben intern bepaald hoe daar de krachtsverhoudingen liggen. En in meerderheid steunen ze haar. Dus ik vind dat zij er goed uitgekomen is. Inmiddels schoren de vakbonden zich. Eh, vakcentrale MHP eh, heeft berekend dat eh, middeninkomens... veel harder worden getroffen dan het kabinet voorspiegelt. Heeft u dat al meegekregen, meneer Koon? Na de schoonreden mag ik eh, iets over de begroting zeggen. Voor de tijd niet. Ja. Dus u kunt daar nu niets over zeggen. Want dat, dat als, als, als dat waar is, wat MHP beweert, 5 tot 10 procent dan betekent dat dat uh, de compensatie de nog veel luider zal zijn natuurlijk. Ja, maar laten we ons ongeduld even bewaren. We hebben afgesproken in het land dat er een troonrede komt... en daarna wordt de begroting gepresenteerd... en daarna mogen de ministers erover praten. En zover is het nog niet. Dat is vanmiddag om, om een uur of twee, half drie het geval. U bijt nog even op de tong? Uh, ik luister naar de koningin. <laughs> is dat lastig? Dat is interessant. <laughs> Oké, okay. een kamp. Dank voor de tijd. Dag. Goed, we gaan erover uh, doorpraten, althans over het pensioenakkoord... Uh, met Emeritus Hoogleraar Economie, Bernard van Praag. Meneer van Praag, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat, wat vindt u van de uitkomst van gisteravond uh, van dat FNV-beraad? Wel een pensioenakkoord, maar geen vertrouwen meer in Jongerius. Uh, ja, ik vind die uitkomst, die vind ik uh, verbazingwekkend... Uh, kijk, het is natuurlijk zo, er is een van de regeling uh, die van die in de Federatieraad. En natuurlijk, de kleintjes moeten ook meepraten. En dat is ook heel sympathiek. Maar nu dreigt dat toch wel heel raar uit te vallen als de meerderheid van de leden, uh, die notabene 90% van de CAO's afsluiten in Nederland, in feite de kous op de kop krijgt. Uh, want kijk, ja, er wordt eerder maar gezegd, er zijn 19 bonden en 17 bonden die zijn daarvoor. Maar ja, Kijk, als je op... Uh... ...die lijsten doorleest... Uh, ...van die bonden... ...dan zijn naast de bondgenoten... ...en de advocabel, uh, ...zijn er merendeel van die bonden... ...zijn in feite splinterbonden... Uh, ...kijk als de, de, de bondgenoten... ...hebben zoiets van 400.000 leden... Uh, ...en die andere bonden... Ja. ...zijn voor het grootste gedeelte... ...hebben ze er 25.000... ...of 10.000... Nee, zo... ...en dat zijn voor een gedeelte... ...vertegenwoordigend ZZP'ers... Nee. ...en er, er dus ja... Uh, uh, maar dat is nou, nou eenmaal de statutair. Ja, zo is dat statutair natuurlijk geregeld binnen de Federatieraad van de FNV. En, maar u zegt dan had Jongerius toch niet akkoord mogen gaan. Uh, kijk, het gaat natuurlijk om de inhoud van het pensioenakkoord. Uh, kijk. Iedereen is erover eens dat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog moet. Dat staat in het pensioenakkoord. En goed, naar mijn idee had dus die leeftijd eerder omhoog moeten gaan dan pas in 2020. Dat gebeurt ook in de meeste landen om ons heen. Maar goed, dat is nu eenmaal zo geregeld. Maar het tweede punt is natuurlijk de aanvullende pensioenen. En de helft van onze pensioenen komt uit die aanvullende pensioenen. En dat is naar mijn idee. Dus een hele slechte regeling afgesproken Slecht. Dus voor de werknemers. Want uh, ja, de term casinopensioen klinkt natuurlijk erg uh, demagogisch. Maar er zit zeker uh, wat in. Want uh, de pensioenen worden gewoon afhankelijk gemaakt van de beleggingsrisico's. Nou, we zien waar dat op uitkomt. En in de tweede plaats, de pensioenpremies die worden gefixeerd op ongeveer een 20 procent, tenminste dat is de bedoeling. Nou, u begrijpt natuurlijk als wij uh, elke tien jaar, twee jaar langer gaan leven... en zo dat zeggen de demografen, zo is dat... Uh, dan begrijpt u natuurlijk dat steeds langer uit een vaste spaarpot... je pensioen betaald moet worden, steeds nou, meer jaren ja, dan en, ik en, op pensioenverlaging. De onvrede die daarover heerst, die voelbaar is bij de twee grote uh, bonden... binnen de vakcentrale FNV, we, we hebben het al aangegeven... het zorgt voor een scheuring binnen de bond... Wat zegt het over de verhoudingen binnen FNV? Hoe gaat dit verder, denkt u? Uh, ja, ik denk uh, dat uh, FNV bondgenoten, en advocabel, die waarschijnlijk toch misschien, of denk ik toch wel steun zullen gaan krijgen van bouw en onderwijs, uh, uh, dat die uh, toch hun zin zullen doorzetten en... Ik vind dus de positie van mevrouw Jongerius. Ik heb bewondering voor haar doorzendingskracht en volharding. en de onderhandelingstalenten. Maar dat die toch onmogelijk is geworden. Oké. Okay. van Praag, dank. Emeritus Hoogleraar Economie. over de strijd binnen de NVV. Straks een reportage over de snelweg de A7. Daar liggen regelmatig obstakels. Op de vluchtstrook, die er niet horen. Gisteren nog een bankstel. Nu de verkeersinformatie bij de AWB Londe van der Velden met geen meldingen van Huisraad. Nee. Op de nee, A7. nee, gelukkig niet. Uh, wel twee, uh, twee wegafsluitingen. De een is uh, de A2 in Maastricht richting Eindhoven, die is dicht bij Weert Noord. Heeft te maken met een aanrijding met meerdere auto's. Inmiddels vanaf Kelpen-Oler tot aan Weert 8 kilometer file. De eerste verwachting van Rijkswaterstaat is dat de weg dicht blijft tot half tien vanochtend. Uh, bent u op weg naar Eindhoven, kunt u het beste omrijden via Venlo over de A73 en A67. En bij Rotterdam is de A15-Europort richting Rotterdam dicht bij de botleck tunnel Heeft te maken met uh, meerdere aanrijdingen. Uh, verkeer kan daar omrijden via de Bottlekbrug, maar inmiddels vanaf Rozenburg staat er nu 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is tien minuten voor half negen. We stipten het eerder in het gesprek met minister Kamp al even aan. Een van de vakbonden, MHP, vakcentrale... Um, geeft aan dat de koopkrachtplaatjes uh, veel positiever zijn voorgeschoteld dan het geval is. Middeninkomens worden veel harder getroffen dan het kabinet voorspiegelschrijver zijn. De koopkracht voor een groot deel van deze groep daalt volgend jaar met 5 tot 10 procent. Een stuk veel meer dan het gemiddelde van 1 procent waar het kabinet op uitkomt. Wij gaan naar uh, bestuurder Eddie Hackett van MHP. Goedemorgen. Goedemorgen. Hackett, hoe komt u hierbij? Nou, we hebben dat uh, allemaal doorgerekend. Uh, we hebben hard gewerkt dit weekend als uh, MAP. En uh, ja, uh, het komt erop neer dat als je ziet dat het algemene beeld van die standaard koopkrachtplaatjes... dat klopt wel uh, in het algemeen van zo'n gemiddeld 1%. En dan zie je dan inderdaad de oploop van 0,5% tot 1,5% bij de middengroepen. Mm -hmm. Maar uh, wat er, niet, uh, er worden een hoop van die maatregelen, die zitten niet in die standaard koopkrachtplaatjes... En uh, er wordt een veelvoud aan maatregelen getroffen door dit kabinet. En veel van die maatregelen hebben betrekking op uh, grote groepen uit de middengroepen. Zeg maar. Kunt u eens voorbeelden geven van de maatregelen die we wel degelijk zullen voelen? Ja, dat, uh, de kinderopvang bijvoorbeeld. Dat loopt al gauw als je twee kinderen drie dagen op de kinderdagverblijf hebt. Kan dat al gauw oplopen tot uh, boven drie procent koopkrachtachteruitgang voor uh, Mensen uit de middengroepen, het spaarloon wordt afgeschaft, het betekent ook zo'n 1 à 1,5% achteruitgang, Bezuiniging op de studiefinanciering kan een paar procent uitmaken. De bevriezing van ambtenaarslaars hebben toch over zo'n 375.000 mensen, het scheelt ook 1,5% in koopkracht in negatieve zin. En ook bezuinigingen op de zorg, daar zie je ook dat dat... Maar dat is meer een maatregel die uh, alle chronische zieken treft. Dat uh, betekent ook gauw 1 à 2 procent extra koopkrachtachteruitgang. Ja, maar zo krijg je wel heel veel verschillende koopkrachtplaatjes natuurlijk. Hè. Is het wel zo aan te geven per groep? Ja, je kunt... Uh, kijk, het is natuurlijk uh, naarmate je met meerdere maatregelen uh, getroffen wordt... betekent dat wel gauw tussen de, uh, inderdaad tussen de 5 à 10 procent koopkrachtachteruitgang uh, betekent. En het ja. gaat vooral... Om die stapeling en maak je in ieder geval inzichtelijk wat die effecten zijn van al die afzonderlijke maatregelen die niet uit die standaardplaatjes blijken. Nou, u zegt als je chronisch zieke bent uh, met spaarloon, uh, ambtenaar en drie kinderen, dan heb je een probleem in Nederland. Dan heb je een behoorlijk probleem. Maar dat geldt ook voor veel ambtenaren die bijvoorbeeld spaarloon hebben. Dan heb je toch al uh, gauw over 100.000 mensen. Uh, mensen op de kinderopvang. Ja, een heleboel uh, middengroepen en die maken juist gebruik van die kinderopvang. Het scheelt al 3% in uh, koopkracht. Dus die hebben een, al een beeld van, als ik alleen nog kinderopvang neem... Uh, dan plus die min 1 anderhalf procent... zit ik al tussen de 4 à 5 procent koopkracht achteruit. En hoe zou dat hersteld kunnen worden? Um, nou, ik denk dat dat al moet beginnen met... Uh, vinden wij als MAP al jaren dat het kabinet... Uh, eens een keertje transparanter moet maken... dus duidelijker inzichtbaar maken. Ja. Wat zijn al die maatregelen? Wat hebben die voor een effect? En nu zit het ver weggestopt... ...in een bijlage van de begroting van sociale zaken waarbij ook niet de omvang van die uh, effecten uh, wordt becijferd. Uh, en ten tweede hopen we dat in ieder geval uh, toch nog eens door de politiek doen we nog eens een oproep... ...om daar toch eens serieus naar te kijken wat betekent het voor chronisch zieken, wat betekent het voor mensen in de kinder, met kinderen. Uh, want gisteren is er we wel een maatregel getroffen, maar ook die kinderopvang speelt hier nog een grote rol. Uh, en dat, dat, wel, uh, ja, dat daar in ieder geval voor die middengroepen wat aan gedaan wordt. Nou, meneer Haket, u hoorde minister Kamp net, hij zal er na de troonrede op ingaan. Nou, dan wachten uh, wij... Wat Wacht er met spanning de... af. Ja. <laughs> Hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Eddie Haket, bestuurder van vakcentrale MHP. Het is uh, zes, nee, zeven minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De politie tast in het duister als het gaat om het A7-mysterie. Rond twee uur gistermiddag werd een leren bankstel aangetroffen op de A7 in Noord-Holland. Eerder vond de politie al fietsen, een, een televisie en een plastic koe. Allemaal op de vluchtstrook langs de A7. Nou, Colette van Nuenen reed maar eens naar West-Friesland in de hoop dat mysterie te ontrafelen. Wat vind je zoal op de vluchtstrook? Soms een lege verpakking van een hamburger. Een leeg sigarettenpakje. Praatpalen, steeds minder overigens. Maar een fiets, dat niet zo vaak. Een televisie eigenlijk ook niet. Een plastic koe, al helemaal niet. En een bankstel had ik allemaal nog nooit eerder gezien. Maar dat is wel aangetroffen langs de A7. Is dat nou iemand die geïnspireerd is geraakt door de snelwegschutter... maar dat toch net te gevaarlijk vond... Is het misschien een kunstenaar? Maar ja, wat wil hij dan zeggen met al die spullen? Of is het gewoon iemand die geen zin had om naar de stort te rijden? Ik ga even tanken. Hallo. Heeft u hier eerder vandaag... Toevallig langs de snelweg op de vluchtstrook een bankstel zien staan. Ja, wie gaat daar nou zitten, hè? midden op de snelweg. Snap je niet, hè? En er waren, vanochtend was er al een man die had hem zien staan bij de West-Friese dijk. Hij zei, maar ik vond het zo raar, Er stond een bankstel bij de West-Friese dijk. staat hij een bruine lerenbank. En nou stond hij hier op de A7. je nummer 6, gaat u? Ik, die, uh, is dat 6? Ja, ja. die oldtimer. Ja. Ja. ja, gaat gaan, maar voor in. Nee, ik heb een bank zien staan, ja. Maar ja, wat is er zo bijzonder aan iemand de bank verloren van zijn karretje? Ja, dat denken ze. Ze weten niet, ze heeft... Ja, maar die mevrouw zegt iemand anders heeft hem een eindje verderop ook al zien staan. Die hebt hem bij de west Dijk gestaan. En een meneer uit Opperdouche. Die heeft de politie ook gebeld daarvoor. Ja. Later. Ja, stom hè. Ik zou die bank zelf mee, mee hadden willen nemen. Het was echt een mooie bank. Ja, ik heb het gehoord dat ja. een mooie bank had. Want ik dacht, misschien is het gewoon iemand die te lui is om naar de stort te rijden. De stort is de andere kant op. De stort is gratis. Laatst waren er ook al fietsen gevonden... Ja, een ja. plastic koe is er gevonden. Het is iedere keer weer een verrassing wat er op de weg komt hier. Nou, ik vind wel humor dat er verschillende dingen... maar dat, dat het dan midden op de weg staat ja, en dat je er dat bovenop zuist. Dat, dat is geen humor. De politie moet het maar uitzoeken hoe het gegaan is. Want ja. ik, ik zou het niet weten. Ik zal eens afrekenen. 26,80. Maar in doen. Oh ja. Nou, de politie onderzoekt de zaak nog altijd. En hult zich in stilzwijgen. We houden dat voor u in de gaten, dat mysterie op de A7. Vijf voor half negen. Er is veel ophef over de misstanden binnen het COA... centraal orgaan voor de opvang van asielzoekers... na onderzoek van de NOS. Bestuursvoorzitter Noorten al-Bayrak ligt onder vuur. Minister Leers van Immigratie en Asiel... had gisteren een gesprek met de Raad van Toezicht... om opheldering te krijgen. Het salaris van al-Bayrak wordt verlaagd... en er komt een onderzoek.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 hoe het nou kan dat er geen melding heeft plaatsgevonden. Zijn er mensen misschien te bang voor? Raad ja, van Toezucht moet ervoor gaan zorgen dat al voortaan niet meer dan de balken en de norm van 188.000 euro gaat verdienen. We praten erover door met Goos uh, Minderman... hoogleraar Public Governance... en directeur van het Zelstra Instituut van de Vrije Universiteit. Welkom in de uitzending. Ja, Goedemorgen. Wij vroegen ons dat af, die balken en de norm. Dat komt dan nu aan het licht dat uh, al te veel verdient. Is er binnen de overheid niemand die hierop toeziet? Daar moeten de eigen ministers op toezien. De minister van Onderwijs moet toezien dat de onderwijsmiddelen doelmatig worden besteed. En Dus dat er in het onderwijssector geen mensen zijn die met dit soort salarissen naar huis gaan. Dat geldt voor volksgezondheid. En dat geldt dus ook voor meneer Leers als het om de COA gaat. Hoe verklaart u dan dat het... nu pas haar salaris verlaagd wordt? Nou ja, de hele salarisontwikkeling van bestuurders nadat die in de jaren 80, 90... Nee, toen zijn heel veel van die diensten wat meer verzelfstandigd. Toen is daar een, een, veel meer vrijheid in gekomen. Um, pas in de loop van de jaren negentig gaan we gaan inventariseren. Rits is daarmee begonnen met het inventariseren van topsalarissen in het hbo. Toen hebben we een post lang geroepen dat het eigenlijk niet mocht. Daarna kwam de wet op de openbaarmaking. En nu pas beginnen we echt heel strikt met wetgeving dat het echt niet anders kan. En uh, dan zijn er nog steeds lopende contracten en afspraken... waar je niet zo gemakkelijk op inbreekt. Dus uh, het zou kunnen dat mevrouw Albarik een contract heeft... en dat je er niet eens iets aan kunt doen. Ik neem aan dat mevrouw al wordt betaald op grond van een contract. Ik neem aan dat ze daar, dat, ze, dat uh, tussen raad van toezicht en bestuur goed hebben geregeld. Ja. En uh, heeft, kunt u een inschatting maken? Hoeveel mensen lopen er dan nog onder de publieke sector die echt veel te veel verdienen? Nou, dat is verschrikkelijk moeilijk. Volgens mij wordt het wel steeds minder, want die druk wordt ook steeds groter. Je ziet ook in de, in de sectoren als de corporatiewereld dat zo'n easy norm zoals dat dan zo mooi heet, dat soort normen ook uh, uh, steeds uh, nou, vaste grond onder de voet uh, krijgen. Dus ik denk dat de, de, de excessen wel uh, minder zijn. is dus ook een beetje de vraag natuurlijk van wat je er precies nou... Uh, Toerekent. Is de president van de Nederlandse Bank, is dat nou een semi-overheidsfiguur of niet? Uh, of mensen die uh, in uw sector uit de publieke middelen, uh, uh, televisiepresentatoren, uh, uit de publieke middelen worden betaald, vindt dat nou? Uh, dus het is even de, de, de vraag waar je de grens trekt. Per saldo, denk ik dat met het uh, maatschappelijke en politieke druk... die er de laatste jaren op uitgeoefend uh, uh, is... dat het aantal gevallen afneemt. Ja, en moet er niets verder veranderen? Is het goed geregeld inmiddels? Behalve dan met die contracten nou, die nog doorlopen? Op zichzelf hebben we een mooi systeem. De minister is ervoor verantwoordelijk. Die weet dat soort dingen meestal ook. Het verbaast me dat Leers hier een, een, een, een, toch een presentatie heeft alsof hij helemaal overvallen zou zijn. In ieder geval het ministerie heeft men dit natuurlijk al lang geweten. Um dus die minister is verantwoordelijk die is daarvoor aanspreekbaar in het parlement. Er is, uh, uh, ik heb ook wel iets gehoord, maar ik ben niet helemaal technisch daar. dat er een, een, een, een nog een bureau ergens zit met binnenlandse zaken. Maar dan geldt het ook dat de minister gewoon verantwoordelijk is die dit soort dingen bijhoudt. Um, en uh, we hebben de Algemene Rekenkamer... die dat uh, op de achterbank nog een keer uh, de, de terugkijkend uh, in de gaten houdt. Dus als iedereen goed oplet, dan zou het goed geregeld moeten zijn. Ja. Goos Minderman, hoogleraar Public okay. Governance. Directeur van het Zijlstra ja, Instituut. Dank. Ineens meldt uw beste medewerker zich ziek. Gek, u zag het niet aankomen. Korts, een griepje of dreigt langdurig verzuim? Wij van Achmea Vitalen gaan op zoek naar oplossingen...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 FNV stemt in met pensioenakkoord Verdeeldheid Blijft. En minister Leers gaat, laat zich niet vastpinnen op aantal migranten. Het is uh, twee over half negen. Goedemorgen, ik ben Iselot Thomassen. Het pensioenakkoord ligt er uiteindelijk dan toch. De meeste FNV-bonden stemden ermee in. Maar de twee grootste bonden, FNV-bondgenoten en Avacabo, die samen de meerderheid van de leden hebben, blijven tegen. Ze hebben het vertrouwen in FNV-voorzitter Jongerius opgezegd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 dan in dit geval, hoe pijnlijk dat ook eerlijk gezegd is... om dan het vertrouwen in de voorzitter van de vakcentrale op te zeggen. Toch wil Van der Kolk met alle bonden als één FNV de toekomst in. Jongerius lijkt niet van plan de handdoek in de ring te gooien. Dat is natuurlijk niet het prettigste wat een mens kan uh, overkomen. En ik denk dat dat verstandig is uh, dat we met elkaar besloten hebben... Uh, om maar eens een commissie van goede diensten... Uh, niet alleen naar het onderlinge vertrouwen... maar ook naar omgangsvormen, cultuur, verenigingsdemocratie, et te kijken. Minister Kamp noemt het pensioenakkoord een mooie uitkomst... voor onze oude dagsvoorziening. Vanwege de vergrijzing en de onzekerheid op de financiële markten... is het heel hard nodig het stelsel aan te passen, zei hij. Hij betreurt de verdeeldheid binnen de FNV... maar prijst het harde werk van Jongerius.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 De kredietwaardigheid van Italië is verder gedaald. De Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard Poor's verlaagde de status in mei al naar A+. En nu naar A. De vooruitzichten voor de Italiaanse economie zijn slecht. En Standard Poor's twijfelt of de regering Berlusconi genoeg bezuinigingen kan doorvoeren. Het wordt nu duurder voor Italië om geld te lenen. Minister Leers noemt het onzinnig om het kabinet af te rekenen op het aantal niet-westerse immigranten, zei hij in Nieuwsuur.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 Daar denk ik ben ik aan het werken en dat doe ik met stevige maatregelen... die ook echt hun effect krijgen. In Afghanistan dreigt hongersnood. Door de droogte in grote delen van het land is er te weinig tarwe. Hulporganisatie Oxfam-Novip waarschuwt dat bijna 3 miljoen mensen... het risico lopen op ernstige ondervoeding. De organisatie roept de internationale gemeenschap op snel in actie te komen... voordat de crisis een ramp wordt. In Kunduz, waar Nederland een politietrainingsmissie uitvoert... heerst geen droogte. En het Amerikaanse leger staat voortaan open voor homoseksuelen... die voor hun geaardheid uitkomen. De omstreden don't ask, don't tell-regel is met ingang van vandaag afgeschaft. Het beleid werd 18 jaar geleden ingesteld onder president Clinton... nadat homoseksualiteit in het leger eerder verboden was geweest. Sinds 1993 mochten homo's en lesbiennes wel in het leger... maar alleen als ze hun geaardheid stilhielden. En tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online... Het is in het hele land inmiddels bewolkt geraakt... en dit bewolkte weerbeeld houden we de rest van de dag. Van tijd tot tijd kan er wat lichte regen of motregen vallen... vooral in het westen of noordwesten van het land. De temperatuur loopt op tot een graad of 17 in het noordwesten... en 19 in het zuiden. De zuidwestenwind is bovenlandmatig en aan zee soms krachtig. Vanavond weinig verandering en ook komende nacht... is vooral het noordwesten gevoelig voor regen. De minimumtemperatuur ligt rond een graad of 13... Morgen nog een grijze dag met wederom in het noordwesten de meeste kans op neerslag. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen wat droger. Qua temperatuur en wind verandert er weinig met vandaag. De vooruitzichten zijn hoopvol. De kans op neerslag neemt duidelijk af. En de temperatuur gaat na donderdag een stuk omhoog. ANBB-verkeersinformatie. Er staan minder files. Deze spits ook zijn de files wat korter. In totaal nog zo'n 120 kilometer file. Goed nieuws over de A2 Maastricht richting Eindhoven... Bij Weert Noord is alleen nog maar de linker linkerrijschok dicht. De rechter rechterrijschok is weer open. Er was een aanrijding met meerdere auto's. Wel staat er nog een lange file vanaf kelpen Oder tot aan Weert 10 kilometer. Verkeer richting Eindhoven kan nog steeds het beste omrijden... vanaf Knopen het Vonderen eh, door de borden Venlo te volgen... over de A73 en de A67. Eerder vanochtend hadden we ook een afsluiting bij de Botlektunnel in de A15 Maasvlakte richting Rotterdam. Daar zijn alle reisroken ook weer vrij. Tussen Rozenburg en Spijken is ze nog wel 5 kilometer. Ah, het is lekker, even uitleven op de gitaar. Bij IT-staving weten we toevallig dat deze vrije tijdsmuzikant een freelance software engineer is.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 Dat is het idee van Rabobank Private Banking. Rabobank, een bank met ideeën. Goedemorgen, het is 10 minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal... op deze derde dinsdag van september. Gaan we het straks over hebben. Ja, we gaan eerst nog even naar uh, het aspergebedrijf van José Jansen in het Brabantse Zomeren. Nou ja, het voormalige bedrijf, want het was de afgelopen twee jaar regelmatig in het nieuws. Jansen zou haar Poolse werknemers hebben uitgebuit. En vandaag staat de aspergeteelster voor de rechter in Den Bosch. De zitting begint om negen uur. Theo Verbrugge gaat dat volgen. Theo, even om ons uh, geheugen wat op te frissen. Uh, op welke manier zou mevrouw Jansen haar werknemers hebben uitgebuit? Ja, de burgemeester van Zomeren noemde destijds een uh, moderne vorm van slavernij... Ja, de zaak kwam eigenlijk aan het licht uh, toen uh, de brandweer zei, nou het bedrijf is niet veilig. Toen uh, werd het bedrijf binnengevallen. En toen werden zo'n 50 uh, Oost-Europese arbeiders aangetroffen. Uh, mens onterende toestand uh, werd uh, toen gezegd. Nou, om een paar voorbeelden te noemen. Ze zou uh, maar uh, 5 euro per uur betalen, terwijl uh, arbeiders 13 euro recht uh, hebben op uh, uh, uurgeld. Uh, ze moesten ook nog van kost en inwoning uh, betalen... Je had een winkeltje op de boerderij en daar moesten ze shampoo kopen voor bijvoorbeeld 13 euro. Nou, dat soort zaken speelden toen op het bedrijf van José Jans in Zomeren. Hoe staat het bedrijf er nu voor? Want wij begrepen dat het geveld is. Ja, het is inderdaad, ik dacht twee weken terug inmiddels alweer, is het bedrijf geveld. Nou, dat moest eigenlijk ook, want inmiddels waren de boetes van de arbeidsinspectie opgelopen tot zo'n 1,1 miljoen euro... Ze moest het bedrijf uh, laten veilen, dat heeft 1,6 opgeleverd. Uh, Jansen zat zelfs uh, inmiddels in de gevangenis, in de vrouwengevangenis in Breda. Ze is twee weken even eruit geweest om die uh, veiling te regelen, maar ja, het bedrijf is dus uh, ja, weg. Ja. En dan die zitting vandaag, wat, wat gaat daar uitkomen? Ja, dat, uh, daar hebben ze een hele dag voor, uh, voor uitgetrokken, dat is vrij lang uh, voor uh, zo'n uh, zo zaak. En we hopen vandaag uh, de eis te krijgen en we hopen ook eigenlijk, uh, te zien wat er van Joyce Jansen over is, want... Ik kan me zo voorstellen dat deze strijdbare tuinster wat minder strijdbaar is geworden. Ik heb begrepen de vorige keer dat uh, collega's haar zagen dat ze ook sterk vermagerd was. Maar we hopen eind van de middag in ieder geval uh, de eis van justitie te horen. Theo Verbrugge gaat die zaak volgen vandaag. Zaak tegen José Jansen uit Zomere Asperge Tilster. Dan Prinsjesdag. De stukken zijn uh, bekend. Net als de Miljoenennota. Wat dat betreft is Prinsjesdag toch wat minder spannend. Uh, maar ja. Wat elk jaar tot het einde toe natuurlijk wel geheim blijft... is de tekst van de troonrijden. En natuurlijk de jurk van de koningin en alle hoedjes. Daniela Hooghiemstra, historica. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, we kijken vandaag vooral weer naar een hoop traditie. Inhoudelijk weten we bijna alles. Uh, blijft Prinsjesdag ook dit jaar toch een leuke dag? bijzondere dag? Uh, nou ja, het is uh, een van de drie dagen in het jaar... dat we de koninklijke familie uh, met z'n allen op één plek uh, te zien krijgen. En dat vinden toch, geloof ik, nog steeds een heleboel mensen heel erg leuk. Dus. Um en uh, verder uh, ja, hebben ze het altijd over de hoedjes en zo. Dus ja, ja. Um, ik geloof wel dat, dat veel mensen het leuk vinden. Ja. Het brengt wel wat behoering eh, bij mensen te ja. wegen. Ja. <laughs> Enig idee wat de koningin er zelf van vindt... dat de miljoenennota zo knullig op straat is komen te liggen? Nou, Ik denk dat ze daar inmiddels nu wel aan gewend is uh, geraakt. Want uh, het is natuurlijk eigenlijk de laatste jaren voortdurend uh, het geval. Dus, ik denk niet dat ze daar dit jaar nou nog steeds weer zich opnieuw over heeft uh, opgewonden. Ik denk dat het ook wel een beetje nu een soort gewenning gaat worden. Maar ja. <laughs> um, en het, het, is, het is natuurlijk uh, sowieso eigenlijk... Uh, ja, vind ik het een beetje een... Of die nou vrijdag bekend is of maandag of dinsdag. Of ja, uh, het doet er eigenlijk niet zo toe volgens mij. Afgelopen weken is er natuurlijk veel gezegd over het Koningshuis. De Partij van de Arbeid, PVV, zijn met plannen gekomen... voor inperking van de rol van het staatshoofd. Hoe kijkt de koningin daar tegenaan? Denkt u, steekt het haar? Nou, ik, ik vind dat erg moeilijk om te zeggen hoe de koningin ergens tegenaan kijkt. Want dat weet ik uh, nee. niet. Hoe zet maar... u haar in? <laughs> nou, ik denk dat het. Um, en dat zit hem misschien niet eens zozeer in die concrete voorstellen. Maar ik denk dat de afgelopen, nou zeg maar tien jaar. Uh, zal zij toch uh, hebben gemerkt dat uh, de positie van de koning niet meer is wat hij uh, geweest is. En dat er eigenlijk van allerlei. Uh, uit allerlei hoeken. Uh, ja, steeds eigenlijk aanvallen toch wel komen op, op hm. die uh, bijzondere positie. Aan de andere kant, haar rol in de formatie, uh, die kan al ingeperkt worden door de Tweede Kamer en dat doen ze niet. Ze blijven toch steeds naar de koningin toe komen. Ja, nou misschien dat het nu met dat voorstel van de PvdA anders wordt. Um, het was inderdaad al lang mogelijk natuurlijk... Om, om zelf die formatie te noemen, maar dat was gewoon geen gebruik. Maar um, nou ja, misschien ook wel door de, toch de, de aanzwellende kritiek... op, op het, ja, toch dat kleine stukje ondemocratie dat wij in het staatsverstel hebben... Ja, de vrevel daarover is toch wel een beetje toegenomen de laatste tijd... dat, dat toch de Kamer nu de volgende, bij de volgende formatie zelf toch het initiatief zal nemen... om uh, de formateuren uh, te benoemen. Ja, er is sowieso wat vrevel over het Koningshuis. Al een aantal jaren nu weer, omdat uit stukken blijkt dat heel veel mensen moeten inleveren... maar het Koningshuis niet, krijgt er zelfs wat blij uh, bij. Blijft ondanks dat de liefde voor het Koningshuis in stand, denkt u? Of zal er steeds meer kritiek komen? Nou, ik denk wel dat. dat ik geloof dat die, die. Er is natuurlijk altijd een, een grote steun voor het Koningshuis. Dus je, als je vraagt aan mensen of ze het willen afschaffen, dan willen ze dat niet. Maar uh, daaronder vind ik dat je toch heel duidelijk wel een, een stroom ziet van um, ja dat, het, uh, dat er echt onberispelijkheid geëist wordt. Uh, op een bijna onmenselijke manier uh, ja. van de familie. En dat heeft wel te maken dat men eigenlijk steeds kritischer is... over het feit dat er één familie is die zo'n bijzondere positie heeft. En de eisen die dan gesteld worden aan die familie... die worden eigenlijk steeds hoger en er hoeft maar iets te gebeuren... of meteen uh, staat iedereen uh, op de achterste benen... En, uh, ik denk dat dat niet is omdat men werkelijk denkt dat deze mensen uh, onberispelijk moeten zijn, maar ik denk dat het komt omdat we eigenlijk toch moeite hebben met steeds meer moeite hebben met dit systeem. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook wel te maken heeft met het feit dat uh, ja, er is natuurlijk ontzettend veel veranderd maatschappelijk. Ik bedoel, ons, ons, we zijn niet meer gewend aan een, een klassenmaatschappij. Dat waren we al nooit echt in Nederland, maar toch 100 jaar geleden ja, zat iedereen toch wel een beetje vast in een bepaalde klasse. En in die situatie was een koningshuis eigenlijk niet zo heel abnormaal. Terwijl inmiddels ja. is alles natuurlijk zo geniveleerd... en iedereen is zo gelijk... dat die familie eigenlijk steeds, meer, uh, steeds bijzonderder is geworden... Ja, maar zal dat iets aan de populariteit afdoen? Worden ze daardoor minder populair, denk ik? Nou, aan de ene kant hebben ze daardoor zijn ze extra bijzonder. Aan de andere kant, wat ik al zei, wordt er ontzettend op ze gelet. Want dan willen ja. we ook dat ze ook echt heel bijzonder zijn. Dus dan accepteren we niet dat als we dan zien dat Willem Alexander ineens uh, ja, toch net zoals alle mensen misschien wel graag wat centjes wil verdienen... door een uh, mooi huis te bouwen op, op Mozambique. <laughs> um, en uh, ja. ja dat accepteren wij dan niet. Nee. Um, en uh, ja zo hebben we natuurlijk... als er dan belastingconstructies ineens uh, aan het licht komen... Uh, het, het, het moet allemaal echt onberispelijk zijn. Ja, zal de koningin daar iets over willen zeggen? Ja, zij schrijft natuurlijk de troonrede niet, maar... Ik denk niet, dat zou heel onverstandig zijn... om over haar eigen positie niet, in de troonrede nee. iets te zeggen. Nee. nee. nee. Nou goed, uh, nota prinsestagstukken zijn somber. Zal dat reflecteren op de troonrede? Zal dat ook een wat somberder verhaal worden? Ik denk niet dat het een vrolijk verhaal wordt. Nee, dat, dat lijkt me eigenlijk bijna onmogelijk... om dat uh, uh, op dit moment uh, uh, ervan te maken. Um. Maar goed, ja, dat uh, is ook niet aan de koningin, denk ik, om, uh, om dat te bepalen. Dat, nee. uh, dat is, uh, dan, ja, het is zoals het is. <laughs> Daar kan zij niks aan doen. <laughs> Historica Daniela Hooghimstra, hartelijk dank voor je uitleg. Ja. Goedemorgen. Hoe zit dat eigenlijk met liefde voor het Koningshuis? Joris van de Kerkhof staat langs de route van de Gouden Koets. Joris, hoe bepaal ja, die, jij die, die, hoe die, die, die stemming? Ja, die liefde is groot en, en, en meeslepend. In ieder geval in de kleuren die, die mensen bij zich dragen. Het is nog niet heel erg druk, maar dat is ook nog niet zo gek. Want het is nog vroeg natuurlijk. Um, um, ik ben teruggegaan naar de mensen waar ik een uurtje geleden mee sprak. Helemaal in het oranje. Oranje hoedje, rood, wit, blauwe. Um, uh, stukken daar ook op. Oranje trui, oranje uh, broek. En een uh, koffer met derde dinsdag van september uh, uh, daar, uh, daarop. Wat zit erin? Stressbal. stressbal, oranje stressbal. Dit gaat erop. Dit is voor licht in de duisternis. Ik ah. zie we moeten bla. he? veel blauw. En we moeten bezuinigen, dus moeten we ook weer gaan breien. He? We worden aan banden gelegd. Ah, dat zijn uh, oranje bandjes. Dat ja. zijn gewoon pleisters op de wonden he, van alle bezuinigingen. Maar er staat ook wel op dat het het oh, zijn ook oranje pleisters ja. en rood wit blauwe pleisters. Ja, ja. Oh, oranje ballonnen. Hier blazende mond. Oh. <laughs> Ook nog humor. Ook aan je zonnebrillen. Ja, we zien het door een donkere bril. Ja, daar is over nagedacht, hè? Maar wij zorgen dat er toch een beetje muziek in blijft. Hè? Nou, doe maar dan. Doe maar dan. Ja. Het Wilhelms komt er nog niet uit. Maar wellicht ooit, toch? Gaat er weer op dicht. Dankjewel. Prettige dag. Ja, hetzelfde. Ah, die prettige dag zullen ze wat hebben, zo zien ze er in ieder geval uit. Um, Daarnaast zitten uh, wat jonge meisjes um, en die hebben zich niet helemaal op het weer gekleed. Het is uh, enorm koud. Als je dan verder doorloopt, langs al die hekken, kom je bij het lange voorhout. En het bijzondere is, Remco deur je bent van de VVV, geeft rondleidingen. Aan die bomen, een meter daar vandaan van die bomen, is een wit touwtje gespannen. En dat touwtje loopt helemaal recht het voorhout over. Uh, wie moet daarover struikelen? Niemand. Dat is uh, voor uh, ja, degenen die de voorhoudt gaan beschermen. De politieagenten stellen zich precies langs dit lijntje over het hele verhoud uh, op. En uh, die staan dan uh, daar. Dus dan hebben ze een richtlijn. Het is een richtlijn. Het is een echte richtlijn. Ja. Maar um, um, ze kunnen toch gewoon oefenen om recht te staan? Ja... We zijn niet zo goed in uh, dat soort dingen waarschijnlijk in Nederland. En, uh, dus, nou, ze hebben een lijntje nodig om uh, dus precies op de lijn te kunnen blijven staan. Ook, dus. Ik durf het bijna niet te vragen, maar het lijntje zit vast met een spijkertje... hier aan het begin van het lange voorhout En je kunt hem er zo uittrekken. Maar dat gaan we niet doen. Nee, gaan we nee, dat nee, niet gaan doen? gaan we niet doen. Oh, waarom gaan we dat niet doen? Ja, nee, dan moeten ze het allemaal weer terugspannen. Het is al zo'n stressdag voor ze, toch? Dus... Uh deze mannen hier, die aan het werk zijn. U woont in Den Haag, bent helemaal uh, van, van deze stad. Oh, die tractor gaat bijna over het lijntje heen. Dan ja, zou die bijna knappen. Ja. Drie ja, weken... loopt ook niet meer recht nu, zie je. Dat is een beetje verschoven nu weer. Ai, ai, ai, Dan moeten die, uh, die mensen die hier op het lijntje gaan staan... die hebben dan geen richtlijn meer. Als je geen richtlijn hebt... Nou, zij dan. Dan begint er iemand te zwaaien. Nou, zwaai even terug. Goeiedag, meneer. Goeiedag, okay. meneer. Um, uh, uh, drie weken geleden zijn er al richtlijnen uh, verstrekt zeg maar, om hier de lantaarnpalen weer een beetje te schilderen. Om alles een beetje weer op te knappen. Ja. De stad is daar lang mee bezig. En lang, een paar weken van tevoren zie je al dat er druk langs de route geschilderd wordt. En uh, dat alles weer recht staat. En... en wanneer is het dan, want dit is een mooi schelpend pad op het lange verhoud. Wanneer is dat dan weer in oude orde hersteld? Uh, dat is een paar jaar geleden. Dat, nee, nee, ik bedoel, uh, wanneer, het is nu netjes gemaakt, maar wanneer is dat dan weer... Oh, eind van de middag, dan ligt het er weer lekker bij zoals het hoort te liggen. Oh, en dan wordt het vanzelf de derde woensdag van september. <laughs> Daarom. Zeven minuten voor negen. Onze internetspecialist, Roland Stekelenburg, is hier weer. En Roland, over Prinsjesdag gesproken en het Koninklijk Huis, die hebben een app. Ja, gisteren lanceerden ze zomaar opeens een iPhone-app en een Android-applicatie. Dus, ja, ik heb hem natuurlijk gelijk geïnstalleerd, <laughs> ja, fan als ik ben. En uh, ja, het is een volledige app. Hij haalt alle informatie die je ook op de website kunt vinden... Uh, kun je op je iPhone nu bekijken of op je Android toestel. Dus het nieuws, video's, uh, vooral de agenda is ook heel belangrijk. Er staat vandaag dat uh, het Prinsjesdag is en dat uh, de Gouden Koets gaat rijden. De troonrede staat er nog niet op, dus heel actueel is die nog niet. Oké, okay. nu kunnen we die straks wel uh, erop lezen, Als het goed je? is wel. Nou, met me ja. hey, Even naar het frauderen met DigiD. Uh, we hebben het deze week weer uitgebreid over gehad. Het gebeurt veel vaker dan tot nu toe gedacht. Uh, het blijkt dat honderden mensen de dupe zijn van uh, fraude met DigiD. Uh, plotseling zijn allerlei toeslagen op hun naam aangevraagd en overgemaakt naar een ander rekeningnummer. Ja. Uh, was het ook daar weer zo slecht gesteld met uh, de nou, veiligheid? Dit, dit, dit is het zoveelste voorbeeld. We hebben het hier volgens mij elke week over uh, uh, ja, de overheid klopt, ja. en, en ICT. Uh, nou, Dit was ook weer echt schandalig. Uh, uh, eenvoudig. Uh, je kon met elke digitale handtekening, dus met elke DigiD, kon je op een uh, account van iemand anders zeg maar, dingen doen. Dus met andere worden. Ze controleerden eigenlijk niet of de handtekeningen hoorden bij de persoon. Nou, dat is toch wel ongeveer regel 1. Uh, dus ja, het doet allemaal weer geen goed aan het vertrouwen... wat we hebben in, in, uh, in de ja. overheid uh, systeem. Ja, maar het, zijn, zijn, het is gewoon persoonlijke nalatigheid. Het zit hem niet in het systeem. Het zit persoonlijke nee, nalatigheid. Ze, ze hebben besloten dat je ook met de digidee van iemand anders kon ondertekenen... zodat bijvoorbeeld hulpverleners mensen konden helpen met het gebruiken van DigiD. Mm -hmm. Ja, Ik vind dat persoonlijk echt heel kortzichtig. Want daarmee zet je de, de deur gewoon wagenwijd open. En daar zijn nu toch weer duizenden mensen er dupe van geworden. Ook belangrijk om te realiseren dat je dus dat soort um, communicatiemiddelen... niet altijd moet vertrouwen. Dat je dus zoveel mogelijk, lijkt mij, um, moet beveiligen zelf... Ook en bij jezelf moet houden. Nou Waar het nu heel erg om ging, is de combinatie van je burgerservice-nummer... Uh, met je DigiD en bijvoorbeeld je bankrekeningnummer en je volledige naam... dat geeft dan mensen de mogelijkheid om ja, dingen met jouw uh, zorgtoeslag of maar zo te doen. Maar kan je dat uh, voorkomen? Nou, waar je altijd op, uh, op moet letten is dat je geen dingen afgeeft aan mensen... als dat niet echt nodig is of als er een wettelijke plicht bestaat. En dan gaat het vooral om de combinatie van je geboortedatum... Ja, niet afgeven als het niet nodig is. Je burgerservice-nummer niet afgeven als het niet nodig is. Mm. En let vooral op die combinaties. Mm -hmm. ja. Maar goed, een, een ombudsman is nog steeds niet tevreden. Hè? Want dat burgerservice-nummer moet je wel eens afgeven. En dat kunnen mensen dan ook onthouden en nou doorgeven. Ja, dat maakt het uh, zorgwekkend. Want de, de ombudsman Alex Brenningmeij zei vorige maand nog... dat het hele DigiD-systeem sowieso niet veilig is. Dat uh, ook in zijn jaarverslag al aandacht aan besteedt. Dus ja, ik vind dat de overheid hier wel weer een ernstig probleem heeft mobiel betalen dan. Gisteren eh, heeft Google de Google Wallet... Eh, de portemonnee gelanceerd. Hoe werkt dat? Vertel eens. Ja, dat, dat werkt op uh, nieuwe Android-toestellen... die in Amerika beschikbaar zijn. Daar zit een zogenaamde NFC... een Near Field Communication chip in... En je kunt dan op je telefoon eigenlijk je creditcards koppelen of je, of je pinpas. En dan haal je je telefoon langs een sensor in de winkel en dan heb je betaald. kun je zelf kiezen van welke bankrekening of van welke creditcard je uh, dat wil doen. Dat is handig. Het werkt echt geweldig. Ik heb de, de verslagen ervan gezien en alle recensies gelezen uh, gisteren. Uh, het is echt een heel mooi systeem. Hmm, dat zal Apple leuk vinden. Nou, voor Apple is het uh, een probleem, want uh, de, Apple, uh, de iPhone 5 zit er natuurlijk aan te komen. En... Uh, ja, volgens geruchten, zo gaat het bij Apple altijd, want we weten niks, zit er niet zo'n chip in die uh, nieuwe. Uh, dus je kan iPhone. het daar niet mee? Nee, op dit moment lijkt het daarop. En uh, ja, daarmee neemt Google uh, in de enorme concurrentieslag op de mobiele markt wel weer een voorsprong. Werkt het hier al? Nee. Uh, die, uh, dat, dat, het, uh, ...nog niet het systeem van Google, maar er wordt hier wel geëxperimenteerd. Dat is heel grappig, de Rabobank en Albert Heijn zijn uh, twee weken geleden een experiment uh, gestart... ...met een winkel in Amsterdam-Zuid, Albert Heijn to go. Uh, nog niet met een telefoon waar het ingebouwd zit, maar dan moet je een sticker achter op je telefoon plakken. Die heb ik hier, kijk. Een ID-sticker, mm -hmm. oh, ja. die werkt hetzelfde met zo'n chip... Dan kun je bij die winkel, dat koppel je dan aan je bankrekening, automatisch opladen. Dan kun je bij die winkel nu dingen kopen, je haalt hem langs de sensor. En je betaalt, hartstikke handig. Nog tien seconden, want je dat zegt net kort. al je gegevens moet je bijhouden... en dan ga je al je betalingsgegevens daar prijsgeven. Dit is net zo veilig als een portemonnee. Aha. Als je hem verliest, ben je kwijt wat erop staat. Maar je kunt het zelfs nog onmiddellijk blokkeren. Dus het is eigenlijk veiliger dan een, eh, dan een portemonnee. Oud, Stekelenburg. Dankjewel. Leden van de Staten-Generaal...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 einde. Hoeveel prinsjesdag heeft u al meegemaakt hier? Weet jij het, 15? De en reacties op alles wat Nederland te wachten staat. Er zijn allemaal stevige maatregelen. Prinsjesdag 2011. Vanmiddag vanaf kwart voor één. Ja, kijk eens, we komen jiffen erin! Radio 1, het nieuws van alle kanten. Floris Jan, wat wil jij later worden als je groot bent? opa.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 Stratenmaker? Nee, pijpfitter. De bestelwagen van je dromen rijdt u al voor 18.900 euro. Of u liest hem vanaf 99 euro per week via Mercedes-Benz Charterway. Koffie? Ik moet toch wachten op het laden van. Hey.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 voor nu en in de toekomst. Inzetbaar.nl. Werken wordt nog leuker met Office Basis van Zico Zakelijk. Het alles-in-één pakket voor ondernemers vanaf 43